met het nationaal. Nederland heeft geweigerd een zakenman uit te leveren aan de Verenigde Staten die hem wil vervolgen voor omkoping. Uit vertrouwelijke Amerikaanse ambtsberichten van WikiLeaks blijkt dat toenmalig minister Bot van Buitenlandse Zaken de Amerikanen in 2005 heeft gevraagd het uitleveringsverzoek in te trekken. De VS weigerde dat en vervolgens heeft Nederland in 2008 het uitleveringsverzoek afgewezen. Als reden noemde Nederland de persoonlijke situatie van de zakenman, wat dat precies betekent is onduidelijk.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 Toen de politie hem wilde aanhouden, een vrouw van 57 werd gisteren in Amsterdam, slotervaart, ontvoerd en meegenomen naar een plek elders in het land. De politie wist daarvan en maakte verdachte een eind aan de ontvoering. De vrouw bleef daarbij ongedeerd. Een verdachte kon ter plaatse worden gearresteerd en twee anderen in Den Haag. De vierde verdachte pleegde daar met een vuurwapen zelfmoord. Volgens de Amsterdamse politie was de ontvoering een actie van criminele onderling. Diverse media, waaronder de NOS, wisten van de gijzeling, maar hielden dat op verzoek van de politie stil. Justitie presenteert vanochtend de resultaten van twee onderzoeken naar de schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot drie maanden geleden zes mensen dood en vervolgens zichzelf. Afgelopen weekend uh, lekte al uit dat van der Vlis volgens de Rijksrecherche onterecht een wapenvergunning heeft gekregen. En ook werd bekend dat justitie een tweede verdachte heeft in deze zaak. Een vriend van de dader was op de hoogte van het plan voor de schietpartij, maar meldde dit niet bij de politie. En dat is strafbaar.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 In de Randstad staat er file op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoetewouw Rijndijk 3 km. A7 Hoorn richting Zaandam voor het knopen Zaandam 2. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knopen Koemplein 4 km. A9 ook maar richting Amstelveen voor het knopen de Raasdorp 4. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Kadoelen en knopen Koemplein 2 km. A16 Breda richting Rotterdam bij de Randweg Dordrecht 2 km. Daar is de rechte reis ook dicht. En op de A27 Almere Utrecht voor Utrecht Noord 2 kilometer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 Temptations op de Zandvoorts Radio met Treat Her Like a Lady. G, F, F. Voor Zandvoort en de regio. Het is inderdaad even na drie uur het tweede uur met Rob als gastpresentator. Gezellige. Ja, hij doet het goed. Hij maakt nu even een pitstop, geloof ik. Een pitstop. En maakt even een pitstop. Het is even nodig. Maar hij is zo weer terug, want we gaan zo meteen naar de volgende plaats. Dan gaan we de kwalificatie bespreken die zo juist is afgelopen van de Formule 1 in Silverstone. We gaan, dat heeft Rob voor ons gevolgd, dus die gaat dan ons vertellen hoe dat is geëindigd en wat de startopstelling zal zijn. Het zal wel weer uh, Red Bull voorop zijn. Ik vertel. Ik, ik, ik, ik vertel. <laughs> vertel. Ik ben erg bedankt.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 Zet hem op 106.9 En als je op de kabel luistert 104.5 TV-kanaal 45 En www.cfmzorg.nl Nou, daar vind je het allemaal ja, Geweldig Hier is Den Hartman no, no. Een lekkere zonnige plaat van uh, Matthew Wilder. Albertan. Ja, uh, Rob heeft voor ons uh, de kwalificatie van de Formule 1 uh, gevolgd uh, uh, op de televisie. En Rob, hoe is dat afgelopen? Dus nou, nou bent al... wel, wacht, wacht, nou even, oh, wacht even, wat even Ja, Wacht even. Ja, dus uh, we gaan de kwalificatie. Gaan de kwalificatie nee, dat wilde ik even horen. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report.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 in de top 10 Ook een hele aparte uh, ja. kwalificatie dus. En uiteindelijk Na uh, drie pogingen Hadden we Mark Webber Met de Red Bull op Paul position Gelukkig een keer niet Sebastian Vettel Roep ik dan maar Maar hij werd wel tweede Een derde positie Voor Fernando Alonso Met de Ferrari Felipe Massa Werd vierde Zenson Button Engelands hoop En bange dagen Uiteindelijk maar op een vijfde positie En de grote verrassing De schot Paul Di Resta Op de zesde plaats Met de Force India Engelsman natuurlijk Kent het zich niet al goed Ik moet zeggen Hij is een schot Want het is geen Engelsman natuurlijk Maar mooi resultaat voor hem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 ...is het wel een heel leuk circuit om naar te kijken. De races zijn altijd apart. Ja, en het is de, de home of motor racing, zoals Silverstone eh, genoemd wordt. Het is natuurlijk het circuit, ik zei het al, in 1950... Dat ...de allereerste wedstrijd gewonnen door uh, Ferrari met uh, meer Ascari echt het zuur. Nou, nou uh, nu je er, er toch bent, maak ja. even van de gelegenheid misbruik... ...want uh, dan gaan we even een weekje terug. Want vorige week zat ik naar de DTM te kijken. Ja. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, je hebt ook allemaal regels... ...en uh, het is Audi of het is Mercedes...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 die punten moeten halen, elkaar van de baan afrijden, en dus dat doen ze en dan stoppen ze de wedstrijd. Triest voor het publiek, want die ja. zit daar met 130.000 mensen op de tribunes. en ja, niet goed voor de autoracerijer. Laat maar een, een topper- een keer zijn auto in de muur, betonnen muur zetten, jammer dan. Ja. Het, het, het kan er allemaal prima, je hebt goede veiligheidsmaatregelen maar dat is dan weer typisch zo'n politieke DTM beslissing en dat vind ja. iedere keer zo jammer. Ja, nee, dan, zo raken ze wel fans kwijt, moet ik zeggen, want dat, om de zaak maar heel te houden, de, de, de race af te vlaggen en uh, niet uit te racen. We bedoelen in regen moet je ook kunnen rijden. Ja. Het is, uh, was een goede re regenrijder. Ja, nou, daarom. Is het is ook prachtig in de regen. Laat die mannen er maar voor knokken. Dan wint er eens een keer iemand die normaal ja. nooit wint. Nou, prima. Dat is goed voor Dat is Wordt een goed voor de serie. Volgend jaar komt in 2012 een BMW erbij. Dan heb je drie merken. Dan is er iets minder politieke invloed. Maar blijven natuurlijk wel drie Duitse merken. Dus wat dat betreft, zou een Japans merk of zo wel heel handig zijn. Oké. Okay. Zeg bedankt voor deze uitleg. Oké. Okay. Goed. Even nog een uh, vraag. De GPT Twee. Ja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 bij Ferrari, dus die gaat in de toekomst wel doorgroeien. En ja, we gaan het afwachten GPT, dus vanmiddag laat en morgen ochtend voor de Grand Prix uh, in Engeland, op Silverstone. Oké, okay, we gaan volgen. Dankjewel Rob, voor uh, inderdaad het uh, auto-race nieuws bij CFM. Even kijken hoor, wat is dit? Oh ja, Dexy's Midnight Runners. Hoe kan ik hem vergeten? Je mag blijven. Je hoort, Alien. Het was een uh, stukje van de single van Dexys Midnight Runners, hoor, come on Eileen.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 hetzelfde gevoel op het kerkplein, uh, zelf een podiumje neergezet. De jury uh, is er tevreden, waar ik zelf ook in zit, en heel veel talent uh, weer uh, die we zien. Ja, noem eens wat. Uh, wat heb je zo uh, nu al gehad? Heb hebben uh, ja, eigenlijk is iedereen nu geweest. We gaan nu de tweede ronde in, want we hebben een finale ronde. Voor het eerst dit jaar tijdens het Kunstfestijn. Uh, Lea Bos komt uit Zandvoort. Uh, die is uh, flink uh, aan de weg aan het timmen. Zing vooral Kinderen voor Kinderen liedjes. En vorig jaar uh, deed ze ook mee aan het Kunstfestijn. Uh, we hebben Yvette en Chaumera. Sh Twee danseressen, super goed. Kim Jansen, een cabaretier. En, niet de, en vooral ook wel de nieuwe Nicky Tichelaar. ...van de eerste kunsten zijn Britten Nisander, een geweldige zangeres. En uh, ook Irene Rietman en Dominique van Rossum. En zij uh, spelen piano.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 en mango's, en dan hebben we het over het strand. En dat begint ook smiddags om drie uur. En ook alvast even in uw agenda zit het 23 juli, uh, het Salsa Festival. Allereerst hadden we natuurlijk op 18 juni dat Festival, van een groot succes was, en de eerst volgende keer is op 23 juli een groot salsa festival. Oké, okay, we krijgen gewoon weer zin in Sandvoorts met al die evenementen die er, uh, to -to. er gebeuren, hè, zeg maar. Ja. Ja. heel goed. Oké, okay. hier is Donna Summer en Bad Girls. To -to. We'll <laughs> www.zfmzandvoort.nl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 Ja, ik heb wel zeker wat informatie. We hebben het over subsidie voor de renovatie van de Valenneweg. Althans, het tweede deel van de Valenneweg dan. Dat is het gedeelte wat omhoog gaat van oh, no, de Vondelaan. Dat eerste gedeelte duurde ook zo lang voordat het klaar was. Ik hoop dat het tweede alleen. gedeelte sneller gaat. Het, was, uh, het duurde heel lang en de weg ligt heel lang open. En de Valenneweg wordt natuurlijk heel erg gebruikt. Dus wat dat betreft is het uh, niet zo erg makkelijk allemaal. Maar ja, goed. Het, uh, in ieder geval, er is subsidie voor de gemeente gekomen. gaat dus het tweede deel vanaf de Kruispunt Vondelaan tot naar boven, tot aan de spijkstaat. Ja, het gaat me renoveren. En wat mij altijd een beetje benauwd is, dat ik zie dat de weg ook gereconstrueerd wordt. Het gaat er meestal voor ons uh, autogebruikers niet echt op vooruit. Het zal we weer een drempeltje trempel... we we inkomen, extra. Het zou zomaar In ieder geval, we hebben subsidie als gemeente dat mooie riolering wordt vervangen. Ook aan een apart project, want de weg gaat omhoog. Dus er moeten allemaal extra voorzieningen inkomen. Dus ik vrees dat het wel even gaat duren. Ja. Oké, okay, maar een behoorlijk bedrag hè, trouwens is er mee gemoeid. Ja, er is een subsidie van uh, zeg maar een dikke 4,5 ton. Nou kost dat? die hele operatie kost best wel wat meer. Alleen ja, het is voor de gemeente natuurlijk ook belangrijk dat dat gedeelte ook goed uh, vervangen wordt. Zodat de riolering, uh, en daar weten we in zijn antwoord, alles van natuurlijk, dat dat goed gaat. Oké, okay. we kan okay. oh, het in de gaten? Dus we gaan weer uh, een opgebroken weg uh, tegemoet. Dan kom ik niet meer thuis. <laughs> Lastig dat is een probleem. Omweg rijden. ja, ja. ja.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 Wei momenten frappin' in de toon in.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 En er zijn speciale bierveeltjes, hebben ze aangeschaft, waarin u uh, uw verzoeken oh. kunt aanvragen. Hey, kijk, dan, je, kijk, kijk, kijk, zo werken wij ook op, op het strand. Feestdagen, ken je gewoon. Ja. En dan kan u ze afgeven bij de piano. Ja. En dan worden uw verzoekjes uh, uh, uh, zoveel mogelijk uiteraard ingewilligd. Ingewil vanaf 7 uur vanavond Beach Club Take 5. We hebben ze gewoon van ons afgekeken, Albertje. Ja. Ja. En wij blijven op het strand, want u kunt ook naar Ries. Want daar is om vanaf 8 uur tot half 3 een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 Ja, ja, want het ja. stond ook in het Haamse Dagblad weer. Ja. En, uh, ja, poeh, goed. We komen er maar niet vanaf. <lacht> nee, nee, zo is het toch. Ja. Dus, maar we gaan wel naar de beach. We gaan wel even naar het strand. Ja, ja de... oh, dat was jouw bruggetje. Heel goed. Ik begrijp het. Hey, <lacht> kijk. We komen er wel. CfM Zomer Radio met nu Beach Baby Beach. And to the end of the sentence. Bij dit soort nummers denk ik altijd meteen weer aan. Zon, Zee, Strand en Sanford natuurlijk. En lekker uh, windsurfen, wel nou, Surfen, surfing, windsurfing. En vanwege ah. waveboarding. Uh, uh, ja, precies. Dat hebben we ook nog. Einde van uh, dit uur alweer. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met Sanford op zaterdag. Graag tot zometeen. Hey, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my I'm scream out this is crazy.